Op Cyprus kan weer onbeperkt worden gepind. De Cypriotische Centrale Bank heeft de beperkingen opgeheven die sinds donderdag golden. Particulieren konden maar 300 euro opnemen. Auto... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Er wordt gecontroleerd langs de A12 tussen Utrecht en Venendaal En langs A27 staan ze tussen Utrecht en Gorkum. En vanzelfsprekend wordt er ook op andere plekken gecontroleerd.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 Can. It's a good thing you don't have It's a spare thing. People fall oh, through the hole much. in your pocket and you lose it in the snow on the ground uh, uh, You gotta yeah. walk in the town to find a job What's enough?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 Ik wil bijna zeggen plaatje uit mijn jeugd, maar dat doe ik maar niet, want die plaat is alweer 30 jaar oud, albert eh, te... Uit mijn jeugd. En dan dus. verraad ik een beetje mijn leeftijd ook, hè. Jouw leeftijd ook wel een beetje, hoor. Jawel. Joren paul Young en the love of the common people. Welkom bij de derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Zie FM voor Zandvoort en de regio. En wat we in de derde uur allemaal gaan doen, dat hoor je van albert -Jan. Ja, uh, luisteraars. Uiteraard rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam JD. Rond de klok van kwart voor vijf, liefhebbers. Ja, dan komt er komt weer een gedicht. En wel het gedicht gaat uiteraard over Pasen. We hebben nog Sandvoors Nieuws in het kort. Tussen de muziek door. En we gaan natuurlijk schakelen met Willem van Densen. Want dat is onze race uh, radio reporter. Race radio reporter. Dat klinkt wel. Hij is voor ons aanwezig tijdens de kwalificatieraces voor de races van maandag. En hij gaat ons vertellen hoe de voortgang daarvan is. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar de heerlijke muziek en informatie. En uiteraard hebben we ook vanmiddag ruimte voor verzoekplaten. En Albert-Jan heeft ook weer een telefoon. Dus mocht je een whatsappje van Albert-Jan weten, laat het even weten in je verzoekplaats kan allemaal bij CFM. En ook in Café 4 aan de Halterstraat wordt uh, lekker geluisterd uh, naar CFM. Ze zijn natuurlijk heel erg blij mee, Albert-Jan. En ik hoop ook dat ze blij zijn met de volgende plaat die we speciaal voor hen hebben uitgekozen. Hier is de single van Derek en de domino's. En Leila. De zonnige zaterdagmiddag van CFM. Jorda, Derek en de Domino's en Leila. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En het is weer tijd om naar Circuit Park Sofort toe te gaan. Daar zit Willem voor deze bij de kwalificaties van vanmiddag. Dat betreft natuurlijk de Paasraces op het Circuit. Willem. Ja, dat klopt. Uh, zojuist uh, is uh, geëindigde kwalificatie voor de Burando Production Open. Uh. Ja, een uh, twaalftal auto's hier een uh, start. Ook niet overdreven veel, dus... Uh, maar ja, zo is het uh, over het geheel uh, hier in de in op kleine startvelden. Ik wil niet zeggen dat het niet uh, echt een leuk uh, kan zijn, Of uh, ja, je kan met twaalf auto's een uh, hoop strijd hebben op de baan. Dus gaan we even kijken naar die presentatie van die uh, Burando uh, Dutch Open. De snelste daarin uh, was uh, Bart en Hartog uh, met uh, Alfa Romeo 147. Met op de tweede plaats uh, Kees de Haan in de Seat uh, Supercopa. En op de derde plaats uh, vinden we natuurlijk uh, Niels Kool. Niels Kool uh, onderweg in een uh, BMW uh, diesel. Oké. Okay. En hier op Zandvoort gaan we zo dadelijk nog verder met de kwalificaties van de Renault Clio Cup. En. Als eindje Eind uh, van de dag krijgen we dan uh, twee kwalificaties uh, voor de truck uh, website Echt zo leuk, natuurlijk, uh, die trucks. Die rijden weliswaar niet het hele circuit, die rijden het korte circuit, maar uh, ja, uh, die zorgen toch wel uh, to voor spectaculair. Dus het is toch wel leuk om een uh, vrachtauto driftend uh, door de bocht uh, te, te zien gaan. Oké, okay, het programma gaat vandaag nog door uh, tot een uurtje of zes, hè, hey, daar uh, ja, zo laat zou het kunnen worden. <laughs> zo laat zou het echt kunnen worden. <laughs> nou ja, misschien nog wel later. Uh, maar dan niet meer op de baan, maar naar de baan. <laughs> ja, Oké, okay, je hebt helemaal gelijk. Willem, mag je hartelijk danken. Straks uh, even naar half vijf komen we nog één keer bij je terug. We willen weten hoe de andere kwalificatie is verlopen. Dat was Willem van deze vanaf het Park. Zo Moet ik hem ook niet wegschuiven. Hier is Earth to Fire in Let's Groove tonight. Vanavond, tijdens het uh, paasweekend uh, hier in South belof weer een hele gezellige avond gaan worden. En iedereen gaat lekker groeven natuurlijk, hè? Ja! Je de underwater fire uit de jaren 80. Doe je naar het toilet? Je steekt je vinger op. Ja, nee, <laughs> met les crew toen uit. Stel dat je nou vanavond om, te, om twee uur in, uh, nog in een uh, horecagelegenheid verblijft. Ja. En uh, die klok gaat dan een uur vooruit. Mag je nog gewoon een uur blijven hoor. Ja is het waar? Ja je mag gewoon een oh. uur blijven. Want het is niet zo dat je er dan uit moet. Want dat dan dat drie uur is. Maar dat is echt voor de diehards even. Dus als je om twee uur in de kroeg zit vanavond. Mag je gerust nog blijven zitten. Want ze gaan gewoon nog een uurtje door. Volgende week woensdag mag je ook tot twee uur blijven in de kroeg. Ja maar dan is het... Dan hebben we feest, luisteraars. Luisteraars die eerder hebben ingeschakeld, hebben het waarschijnlijk al verno hadden het waarschijnlijk al vernomen. Of kunnen vernemen. Want aanstaande woensdag is er feest. Dan bestaat ons programma De Vinyljaren met Ruud Jansen en Anneke... Uh Ooit Angela. Nog, Angela, Angela de Koning. Dat programma bestaat drie jaar. En dat is het programma elke woensdagmiddag van twee tot vier. En het draaien ze alleen vinylplaten. En aanstaande woensdags bestaan ze dan drie jaar. En dat gaan ze wederom vieren. En wel van twee tot vijf uur in Café 4. En u bent van harte welkom uh, om langs te komen. Maar u, uh, u wordt vriendelijk, nog dringend verzocht, vinylplaten mee te nemen. Want cd's worden daar natuurlijk niet gedraaid. Aanstaande woensdag van twee tot vijf Café 4. De vinyljaren met Ruud Jansen en Angela de Koning. Koning. En mocht u daarbij het weggaan, nou vergeten u vinylplaten uh, mee te nemen. CFM wil ze graag van u overnemen. Oké, okay, nou bij deze Albert-Jan. En uh, ja inderdaad, alleen uh, vinyl is welkom, want de sleutel van hey, de jukebox is weg. Hey, dus hey, ja, dat is even van het probleem. wordt opgelost hey, door Ruud en Hey, yep. Hey! Ja. Zet die plaat af! Dat kan niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg! weg! <laughs> Heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Want de plaat is veranderd en dat ding zit op slot. Op de jukebox stond een plaatje, dat bleef hangen op dat hee hey En de sleutel van die jukebox bleef verlenen in het café. Dus niet er liep met zo'n gezicht, want die jukebox had wat dicht. En de stroom kon niet, dat bleek ook de knop van het licht. Wie? De sleutel van de juwbox gezien. Wie heeft het ergens gevonden, misschien? Wie heeft de sleutel van de juwbox gezien? Want de kaas is veranderd en dat ding ze dan zag. De kastelijn doet de lichtknop En zij hier nog maar rust Moet het voor het donker maar zeggen We krijgen het niet meer de maar zonder licht in een café Hoe komt de mens op dat idee? Het werd mijn trammeland in het donker Je hoort daar alle kanten heen. hee Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden? Misschien dus ik heb de sleutel van de jurors gezien, want de plaat is de en dat ding zit op zand en de mensen die daar woonden aan de zij en de overkant, Ik nam een op die kreet al over. Hey, wat is er aan de hand? Toen er niet dol geworden was kwam er een hamer bij te passen en daar kijk hij he, heel lag de sleutel in de. Van achter het glas, als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de juwbox gezien? Wie heeft de kerels gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de juwbox gezien? Want de plaat is aan en dat ding zit Heb jij een, Henk? Heb jij een? sleutel van de John? Nee, nee, nee. Jij, Albert John? Nee. Oh, niet. Ja. Uh, Rob, Rob, Rob Smits heeft hem. Rob Smits. Oh, ja. ja nee, hij nee. moet hem hier leveren. Kom op, Rob. <laughs> Dat was het cocktail trio. En wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Hier is Santana in She's Not There. de South of Santana bij CFM. You're the six not there. Ja, treintjes wel, hè? Treintjes wel. De, trein... ja, de treintjes met de, de, de warm-up bezig. Hè? De warm-up voor morgen en nou, overmorgen natuurlijk. Ja, want ik zag, ik zag het paastreintje al rijden namelijk. Ja, luister, waar hebben we het over? Oude tijden herleven, want op eerste en tweede paasdag... rijdt het paastreintje van 11 tot 5 uur door Zandvoort. Het treintje brengt u langs diverse plekken... en stopt bij het Badhuisplein, het Raadhuisplein... het NS-station, Centerparks... En uh, Centerparks Park Aan Zee. Uh, uh, Circuitpark Zandvoort. En langs de boulevard. Een leuke route om eens een keer te, keer te doen. Van ongeveer 30 minuten. Kriskras door uw eigen dorp Zandvoort. En voor de gasten natuurlijk ook. Uh, de kosten zijn 4 euro per persoon. En kinderen tot en met 12 jaar 3 euro. 65 plus. Ook 3 euro. Ook 3 euro. Ah, <laughs> oh, ja, ja He? helemaal goed. Oké, okay, zodat ik het dier van de week bij Solfoort op Zaterdag. Blijf daarvoor luisteren. En ook nog het gedicht van de week gaat natuurlijk over Pasen. Dat krijg je allemaal nog in dit uur van Solfoort op Zaterdag. Ook nog een terugschakeling naar het Circuitpark Solfoort. En heel veel lekkere muziek. En gaan de meisjes samen met Loper en Girls Just Wanna Have Fun. En daarmee werd het half vijf tijd voor het dier van de week, Albert Jan. Ja, en dat is uh, ook een girl. Een girl? Ja, ook een okay. girl. Ja. En uh, ze luisteren naar de naam JD. En JD is een bull van bijna vijf jaar oud. Ze is, een hele, ze is een drukke en enthousiaste dame die een klein beetje lomp is. Ze is altijd vrolijk en opgewekt en in voor een lolletje. Ze wil het liefst de hele tijd spelen, rennen en gek doen. Ze zit barstens vol energie en heeft dus veel behoefte aan loslopen. Dit kan ze prima omdat ze goed luistert. J.D. zoekt een baas die veel met haar samen gaat rennen en fietsen, etc., etc., zodat ze haar energie kwijt kan. Ze kan het prima vinden met wat grotere honden, maar de kleintjes vindt ze niet zo leuk. Omdat ze nogal lomp kan zijn, kan het spelen soms wat ruw gaan. Een huis met wat oudere kinderen is daarom voor haar het beste. JD heeft een liefdevolle, maar consequente opvoeding nodig. Ziet u, de, ziet u wat in deze drukke meid? Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. Ze verblijft momenteel in Dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571 -3888. Of kijk even op internet Kermeland.nl. Geef JD een huis, ze verdient het. Tot zover het dier van de week. En, ze heeft blauwe ogen. en kijk eens in die mooie blauwe ogen van JD. Ja, dan ben je meteen verliefd. Neem contact op met de Kennemedierendhuis op 57.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 be faded to telling only lies, but my dream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 It's back as hard on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams they aren't as empty as my conscience seems to be. Maori Maori you vengeance, let's never free. Discover, I am I am, I am, I I am, I am, I No one knows what it's like to be mistreated, to be defeated. They're sorry, and don't worry. I'm not telling. My love is vengeance, Let's never free. En dat was Limp Biscuits en Behind Blue Eyes. CFM, Race Radio, Pit Report. En voor de laatste keer vandaag schakelen we weer rechtstreeks over naar het Park, zo naar Willem van deze de qualifying, Willem. Ja, de kwalificatie van de Renault uh, Clio Cup. Hè. Ja, er is nog uh, anderhalve minuut te gaan. En uh, zoals de stand nu is, zal hij ongetwijfeld blijven. Want de meeste auto's uh, staan inmiddels binnen in de pit. Het snelste uh, tot nu toe is uh, Sebastian Bleekmolen met op een uh, tweede plaats... Uh, Marcel Dekker en derde vinden we daar in uh, de Groot en ik ga ervan uit dat die uh, tijden niet meer uh, verbeterd gaan worden, dus dat dat uh, voor de Clio Cup uh, de eerste drie zijn in de startopstelling, aanstaande maandag, uh, morgen hebben we geen racesupertwee, morgen wel uh, spektakel denk ik, want dan is er weer vrij rijden, altijd leuk, uh, kan jij ook meedoen uh, met je golf uh, Rob? Oh ja, ga ik doen, is een leuke dag. Oké, dan ga ik in het ga je wel kijken. <laughs> ja, dat is helemaal goed, <laughs> ja, jij gelooft wel in mij hè? Ja, Gelooft ja, in mij? Ja, ja dat is hard, hè toch? Ja, ja, precies. Ja, jou wel, Rob. Oké, okay, dankjewel. Hey Willem, op ja, de aankomende maandag gaat om negen uur allemaal beginnen. Even kort, van, weet je hoe het programma er uh, voor aanstaande maandag uh, uit gaat zien? Uh, ja, half acht gaat alweer ja, wekken. Nee. nee, maar om negen uh, uur beginnen we inderdaad uh, maandag hier. op Hier met uh, Suzuki uh, Swift, uh, de eerste race van de Swifties. tijd daarover uh, overigens drie uh, races uh, aanstaande maandag. Dus uh, kilometers maken uh, voor de jongens in de Swiftjes. Ja, uh, buiten het racen gebeuren er ook nog andere uh, dingen natuurlijk. Er is uh, speciaal omdat het uh, toch wel, het zijn ook uh, kaarten uitgereikt uh, via het kruidvat. Uh, is er is ook aan uh, kinderen gedacht er is onder andere het kruidvat uh, kinderpaar. Uh, Paradijs, uh, ja, met uh, welbekende dingen zoals springkussen, uh, glijbaan. Al dat soort dingen voor de kinderen. Wat er ook heel leuk is, uh, is de monster truck. Er is uh, ja, zo'n 1500 pk uh, grote truck. Uh, die wat uh, oude auto's uh, gaat vermorselen op de paddock. Altijd leuk om te zien, toch? Uh, natuurlijk. En uh, voor de muziekliefhebbers, uh, We hebben om half 1 uh, op het podium, uh, op het eind uh, Lange Frans. Lange Frans, die, uh, die Lange vent. Zo. Die gaat zijn hit uh, daar uh, tegenhoor uh, brengen nou, Altijd uh, een leuke afwisseling Of een uh, stukje muziek erbij En natuurlijk de hele dag door uh, De Races uh. Oké, okay, en is er ook nog aan uh, Ons Mannen gedacht Door uh, Kruidvat Aan Ons Mannen gedacht Ons Mannen Ons Mannen daar moet je even over nadenken. Nou, we geven Willem de tijd. Gaan wij een plaatje draaien ondertussen. <grijgene> nee, ik weet niet wat je bedoelt. Denk er maar even over na. Mooie pakjes en zo en dat soort dingen. Nee, het komt niet bij hem binnen. Dank je wel, Willem. We spreken je maandag. Hoi, <middels> doei. Doei. But they don't bark and they don't bite They keep things loose They keep Meteen na de volgende single van Wegs krijg je het gedicht van de week van ons. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. Ja, www.zfmzandvoort.nl TV Zalvoort hoorde je de singel van Wax, hè? Right Between the Eyes. En daarmee is het kwart voor vijf geworden, tijd voor het gedicht van de week. En deze week staat het gedicht van de week natuurlijk in het teken van Pasen. Eenzame Pasen. Ik wandel in mijn eentje door Zandvoort, mijn stad... De bomen worden al wat groen. De etalages kleuren geel. En ik denk weer aan wat wij ooit hebben gehad. Als ik een haasje zie, dan wordt het mij te veel. Ja, Pasen valt dit jaar wel heel erg rauw. Nu alles om me heen weer herleeft en reest. Ik wil geen Pasen met een andere vrouw. Want bij een scharrelkip, kan ik mijn ei niet kwijt. Ik wil nog één keer pasen. Ik wil nog één keer pasen. Ik wil nog één keer pasen met jou. Een eendags kuiken was jij niet voor mij. Wij tweeën waren eeuwig voor elkaar bestemd. Ik zit er echt niet op mijn paasbest bij. En al het eigeel druit als tranen om mijn hemd. Ja... Pasen valt mij dit jaar heel erg rauw. Nu alles om me heen weer herleeft en reest. Ik wil geen Pasen met een andere vrouw. Want bij een scharrelmeid kan ik mijn ei niet kwijt. Ik wil nog één keer Pasen. Eén keer Pasen met jou. Op elk ei schilder ik je lief gezicht. En tik zo lang tot jij aan scherven ligt.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 Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar CFM. Dat kan via de e-mail at En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht langskomen bij ons op de radio. En dan was ik van de week op tv aan het kijken naar The Passion, uh, Albert-Jan. En daar uh, zag ik een uh, mooi optreden van uh, Anita Meijer. Ja, het was geweldig, hè? Het was geweldig. Ik weet niet hoeveel miljoenen mensen daarnaar gekeken hebben. 2,3 miljoen mensen. En die hoorden ook dit nummer. En hij is zo mooi. En daarom gaan we nu draaien. Pak maar mijn hand. Je kunt niet als de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Het is geen probleem.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 Die vertellen hoe het moet, want het één gaat niet zonder het ander. Dus pak maar mijn hart: stel niet te veel vragen. Je kunt niet. Wat ik niet graag Dat was nog weer de ene laatste plaats wat betreft dit programma. Zandvoort op zaterdag. De Durand-Durand en de trade. Ja, het zit er voor ons voor vandaag weer op. Ja, maar er volgt nog veel meer, hè? Ja, er volgt nog veel meer. Want uh, morgen, uh, luisteraars, weliswaar uh, een non-stop Zandvoort op zondag. Want wij hebben een dagje vrij. Maar dan pleeg jij weer een vergadering in. Hoe krijg je die dus al ja, voor elkaar? Eerst, eerst gaan vergaderen. En dan gaan we lekker Pasen vieren. En dan gaan we Pasen vieren. En dan uh, zijn we de maandag tweede, Paasdag. Zijn we er ook weer. Ja. Op en tv en op de radio. En wel van rond 9 uur s morgens, luisteraars. Want dan uh, gaat op kanaal 40 of analoog: 45. 45. Rond 9 uur, dan zal onze technische jongens. Uh, die gaan uh, verbinding maken met het Circuit Park Zandvoort. Zodat u, wij, u, wij en zij. de hele dag, uh, maandag live kunnen. ...kunnen genieten op ZFM Zandvoort TV van de paasracers. En dan zijn wij er weer om twee uh, uur, aankomende maandag. Ja, en dan doen we uh, Zandvoort... Zandvoort op maandag. <hijen> nou, <dan gaat hijen> zandvoort op maandagmiddag. Nee, zandvoort op tweede paasdag. <hijen> zandvoort op tweede paasdag. Met live verslagen vanaf het circuit. Veel muziek en veel gezelligheid. Oké, okay, tot dan en bedankt voor het luisteren... ...en een hele fijne zaterdagavond en Pasen. Dag! Dag! Things in love